Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een geheime operatie om Amerikaanse gijzelaars te bevrijden uit de handen van de islamitische staat is eerder deze zomer mislukt, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tientallen Amerikaanse commando's werden boven Syrië gedropt, maar konden de gijzelaars niet vinden. Het was de bedoeling om onder andere journalist James Foley te redden, de Amerikaan die door een IS-strijder is onthoofd. Defensie weet al jaren dat medewerkers aan een zeer kankerverwekkende stof in camouflageverf zijn blootgesteld, schrijft de Volkskrant. Op basis van meetrapporten die in opdracht van de landmacht zijn gemaakt. Minister Hennis zei in juni daar geen aanwijzingen voor te hebben. Oud-medewerkers zeggen dat ze ziek zijn geworden van de verf. Het thaise parlement heeft Goentha-leider gekozen tot premier. Sinds het leger in mei de macht greep in Thailand is Prayuth al de machtigste man. Hij was de enige kandidaat voor het premierschap. Prayuth belooft politieke hervormingen en nieuwe parlementsverkiezingen. De Verenigde Staten waarschuwen onder meer Nederland voor scheurtjes in F-16's. In Amerika staan er tientallen aan de grond nadat vorige maand scheurtjes in een romp van een tweezitsvariant waren ontdekt. Het is niet bekend of het Nederlandse ministerie van Defensie al opdracht heeft gegeven om de F-16 te onderzoeken. In Brussel is ingebroken in de dienstauto van de Belgische premier Di Rupo. Een dief heeft onder meer een aktentas en een laptop meegenomen, schrijft de Belgische krant het Nieuwsblad. Er zou belangrijke informatie zijn buitgemaakt over de binnenlandse politiek en de Belgische koninklijke familie. Tijdens de diefstal stond de premier in de sportschool. Zijn chauffeur was onderweg naar een boekhandel. Medewerkers van Natuurhistorisch Museum Naturalis gaan vandaag bij Katwijk een dode walvis onderzoeken. Het dier werd gisteren naar de kust gesleept. Het is een van de grootste walvissen die ooit voor de Nederlandse kust zijn gevonden. Hij is zo'n 14 meter lang. Het weer in het binnenland nevel en mist. Als die verdwijnen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen Noord en Muiden 5 kilometer. Staat daar een kapotte auto stil? De rechte is dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmaden 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen het Rotterpolderplein en knooppunt Badhoevedorp 6. A10 Oost richting Amersfoort bij de Zeeburgertunnel 4 kilometer. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Sassenheim en Hillegom 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried When I read about his widowed bride But something touched me deep inside The day, the muse music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Ja, ik was een beetje aan het meezingen, maar volgens mij vond Aan dat niet goed. Dus uh, we zijn weer terug uh, na de pauze. We hebben net het nieuws en uh, de reclames gehad. En uh, bij ons is aangeschoven Gilles Kok. Goedemorgen, Gilles. Goedemorgen. Gezellig dat je er weer bent. Uh, per 1 september krijgt de Zandvoortse Courant een nieuw jasje. Vertel. Toen dachten jullie, die gaan we vragen. Ja, dat moeten we weten. We, we willen alles weten. Ja, nee, jij bent de kan. nieuwskrant, maar ja. wij zijn de, het, het nieuws van de radio en van het dorp. Dus we ja. willen het weten. Nou, ik zal het graag toelichten. Ja. Um, we gaan inderdaad over op een ander formaat. En eigenlijk is het een, een, een heel bekend formaat. Het heet tabloid formaat. Dus ja. uh, Eigenlijk zijn alle grote kranten ook langzamerhand aan het overstappen op tabloid. Het is een heel gangbare formaat dus. Uh, nou ja, zelf zijn we er eigenlijk... Uh, uh, ...aan gaan denken, omdat we vonden dat het wel weer tijd werd om wat verfrissing door te voeren. En, uh, we zijn ooit begonnen in 2005 met een heel klein formaatje. En uh, dat was een bepaalde drukkerij die dat kon drukken. En dat vonden we heel interessant, omdat we graag wilden opvallen als uh, krant. Omdat er meerdere kranten zijn al voor werden bezorgd, uh, huis en huiskranten En met zo'n klein formaatje val je op. Uh, uh, gaandeweg kregen we wel in de gaten dat het uh, vrij klein was. Hè. Dus uh, foto's klein, uh, lettertypje klein... En, uh, toch wel wat oudere mensen in het dorp wonen die daar wat moeite mee hadden. Uh, toen zijn we overgestapt in 2007 naar het formaat wat we nu kennen. Het catro-formaat. Uh, was al een stuk groter. Uh, toen hebben we ook wat uh, ja, opmaakdetails kunnen wijzigen. En, uh, nou ja, dat, dat was dus in 2007. En uh, nu zijn we weer een aantal jaren verder. En hadden we het gevoel dat we weer uh, aan een wat vernieuwing toe waren. En uh, toen hebben we gelijk gekeken naar het formaat. En toen is uiteindelijk dit formaat uh, eruit gekomen... Uh, vooral omdat het, uh, nou ja, het kan allemaal wat groter weer. De, de foto's kunnen toch weer wat groter. Want dat was toch nog steeds wel een, een dingetje, zeg maar. Dat, uh, ja, uh, de, ja, het is een beetje technisch, maar de ja. kolomopbouw En als je een twee koloms foto maakt, dan, uh, ja, dan kan je niet heel veel groter maken dan dat ze nu zijn in de krant. En uh, toch is het vaak leuk dat de foto ook een bepaald verhaal kan vertellen. Ja. Uh, maar ja, aan de andere kant willen we ook graag weer een beetje tekstruimte erbij hebben om het toe te lichten. Ja, ik wil zeggen, want dat, dat betekent dus ook meer tekstruimte en uh, ja. dat moet je kunnen vullen. Nou, dat is het probleem niet, dat moet dat er kunnen, dat is het probleem door. niet, het is genoeg te vertellen. Schrijven is schrappen, zeggen ze, maar uh, daar komt de einddirecteur langs en die schrapt er altijd nog weer wat meer van vanaf, ja. Want anders past het allemaal niet. Maar, uh, nou ja, dat gaat er gebeuren en uh, ja, misschien ook wel goed nieuws dat we ook het lettercorrobs weer een klein tikje groter kunnen maken, uh, waardoor het nog prettiger leesbaar wordt. Ja. Dus dat alles bij elkaar vonden wij een goed moment uh, nu om, uh, uh, om een groter formaat over te stappen. En uh, daarnaast uh, kunnen we dan gelijk wat, uh, ja, wat details aanpassen. Het blijft heel herkenbaar voor de Zalmerse Krant. Ja. Um. Maar ja, jullie zullen het snel gaan zien? Nee, ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Jullie hebben ook heel veel mensen die vast uh, bij jullie schrijven. Hè? Er zijn heel wat uh, zandvoorters die een rubriekje. Of het uh, klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel dat heel ja, ja. die. Die een rubriek uh, hebben en uh, die daarvoor de, de Lea, of tenminste, de, de teksten uh, aanleveren. Is dat iets wat, uh, wat zo gegroeid is? Of melden mensen zich aan of vragen jullie mensen hoe, hoe werkt dat? Um, nou de, eigenlijk is de kern van onze. Uh, we we beginnen met dat we ongeveer uh, acht, negen mensen hebben die uh, redactioneel bijdragen aan de krant. En de, de een doet dat uh, met een column één keer in de week, uh, en de ander doet dat met weer wat meer artikelen. Uh, maar eigenlijk is de kern daarvan uh, al vanaf dag één bij ons betrokken. En dat vind ik wel uh, ja, heel mooi. Dat zijn echt betrokken zandwoorders. Uh, het zijn ook niet allemaal uh, journalisten, uh, puur zang misschien. Maar wel echt mensen die heel betrokken zijn bij het dorp. En dat geeft de kracht weer, vind ik, van onze, onze krant. En, ja. uh, het feit dat ze er nu na tien jaar nog steeds zijn, uh, dat geeft mij heel veel voldoening. Ja. Uh, en dan, dan heb ik, de, om namen te noemen, uh, zijn Joop en Nel denk ik wel de, de, de bekendste. Ja. En uh, uh, een soort boegbeelden van de krant eigenlijk geworden voor mij, uh, in mijn uh, optiek. En ja, die koesteren we. Dus, en, en ze blijven dus heel graag schrijven voor de krant. Dat is ook fijn. Ja, <laughs> ja. ja, ik vind ook de, de vakantierubriek, hè, de mensen die nog wel eens wat over vakantie schrijven. En, dus het is, dus ik, het is, is heel gevarieerd, ja, uh, ja. moet ik ook ja, uh, ja. zeggen. Nou ja, dat maakt het denk ik als je uh, één of twee journalisten in dienst zou hebben. dan, dan hebben die hun eigen stijl en dan en wordt de hele krant hun stijl. En nu ja. we zijn we zo divers. En elke rubriek wordt weer door, door een andere bril zeg maar, uh, geschreven en gelezen. En uh, Nou ja, dat maakt ja. het ook divers. Op die manier maak je het ook een krant van ons allemaal. Van ons allemaal. Ja, dat is... Uh, ja. Ja. Zijn er nog dingen die, uh, die anders uh, gaan worden, behalve het formaat? Of, of houden jullie gewoon vast aan uh, dat wat er nu nou, is? We, er komen wel wat nieuwe rubrieken. Uh, sommige rubrieken hebben ook op een gegeven moment een voor, zijn ze voorbij. Dus een, dan wordt het tijd voor wat anders. En, uh, uh, nou ja, ik, ik ga er niet al te veel over zeggen, want het is nog een <laughs> beetje uh, onduidelijk wanneer dat allemaal doorgevoerd wordt. Maar uh, we zijn in ieder geval, wat ik wel kan zeggen, is dat we een, een rubriek gaan maken over uh, de, de oudste ondernemers in het dorp. De oudste panden. En dat wordt een heel leuk item. Wat we dan een paar maanden gaan doorvoeren. Nou ja. Er zijn nog een paar. Maar daar hou ik nog eventjes... Het moet nog een beetje geheim ja, Dat is wel spannend. Een eetrubriek gaan we bijvoorbeeld ontwikkelen. De eetrubriek? Een soort van eetrubriek. Maar de vorm daarvan is heel ingewikkeld eigenlijk. Want je zit altijd in een balans van hoe gaan we dat invullen. Wie zijn wij om te bepalen of je ergens wel of niet lekker kan eten. Het is vaak een momentopname. En als ik een stuk schrijf over dat we een stuk schrijven over iemand die uh, slecht eten biedt. Ik bedoel, dan ben ik een afvorderen kwijt waarschijnlijk. Dus is ja. dus ook een balans. Uh, nee. ja, ja, dat dat heb ik mee te maken. Afkraken is niet, uh, niet wat een krant doen. Dat is ook niet onze stijl. Dat, nee. ik, ik denk dat jullie allemaal wel zien uh, dat wij niet uh, van het afkraken zijn. En, uh, dat we proberen heel positief zonder wat op de kaart te zetten. En, uh, maar ook wel eerlijk te zijn. Ja. Uh, het moet niet verbloemen of uh, beter maken dan het is. Maar even kijken, je had het net al over raakte even de financiën aan. Uh, is het nog steeds, lukt het nog steeds om, om, om, om zo'n krant uit te brengen. Dat, dat, dat, dat, dat je dat allemaal financieel rond krijgt. Uh, ja, dat is natuurlijk een heel goed punt. Want uh, als, uh, ja, er is heel veel ontwikkeling. En uh, inderdaad op internet uh, is heel veel alternatief uh, uh, gekomen uh, voor, uh, voor het lezen van het nieuws, ook uh, lokaal. Uh, dus de, de, de, uh, ja, de inhoud van de krant, die is wel een beetje aan het wijzigen. Wij, voor, voorheen waren wij zeg maar degene die... Iedereen vertelde wat er was gebeurd afgelopen week. En wat er de komende week staat te gebeuren. Maar tegenwoordig is alles binnen een uur al bekend. Dus dan, dan wordt onze rol toch iets meer... dat we de, de, de achtergronden van het nieuws willen gaan belichten. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is ook weer een ander soort uh, stijl. ander soort journalistiek. Dus we zijn daar bezig om dat... Je ja, vertelt het eigenlijk wel, maar dan met net even iets meer. Ja. Ja, dat ga je proberen. Ja. Kijk, het, het, op inzetten blijft het uh, allemaal heel snel, maar ook wel vluchtig en oppervlakkig vaak. Hè. Het, het nieuws wordt ja, het seks gepresenteerd. De online zijn er klaar. Hè? Precies. Ja, ja. En dan is het, denk ik, aan ons de, de rol om daar wat dieper op in te gaan op de, de interessante punten waar mogelijk. Ja. En dat is wat jij dus doet? Dat is, wat, wat, is dat jouw taak? Of doe je dat dan ook weer samen met, met andere mensen die uh, op de redactie zitten? Uh, ja, ik... Want uh, oh, dat kost tijd. Ik, ik, ik ben eigenlijk een mannetje van alles die niks doet. Want uh, <lacht> iedereen doet wat hij goed kan. En uh, ik zeg altijd, ik, ik kan niks. Dus ik doe uh, de rest. Nou, <lacht> dat is wel iets te En dat, dat is natuurlijk een beetje scheiden, neergezet ja, misschien. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ik, ik schrijf zelf uh, niet. En uh, dat laat ik graag naar anderen over. Maar ik stuur wel graag. Dus uh, ja. we bespreken elke week uh, uh, met de redactie and <sighs> wat we willen gaan brengen in de krant en uh, wie dan welk onderwerp uh, oppakt. En uh, daarin heb ik al een grote rol, denk ik, in het sturen daarvan. Ja, want de adverteerders zijn natuurlijk ook uh, heel belangrijk, hè? want die, die ja. zijn natuurlijk de basis van, uh, van wat er kan, ja. lijkt mij, ja, ja, dat is... want zonder de adverteerders uh, is het dat denk dat ik, ik wek uit. Dat zit elke week op de laatste pagina in de krant, uh, het lijstje adverteerders, en daar staat altijd bij, dankzij de adverteerders, uh, uh, ja, ik kan het nieuws lezen, klant. want zonder deze adverteerders uh, ja, kunnen ja, wij de krant niet uitbrengen. Het, ja. Dus het is inderdaad een, een, een, een hele belangrijke factor. En, uh, Zolang wij de krant goed gelezen houden... is het voor de adverteerder ook heel interessant om in de krant te adverteren. Omdat je dan eigenlijk heel goed weet dat... Uh, eigenlijk valt overal in de bus in principe. In principe. Ja, hier en daar een zorgklag nagelaten ja. die ik net doorgekregen heb. Ga ik gelijk wat aan doen ook. Ja, dus. Uh, ja, dat is prima dus, uh, Maar ja. het, gaat het, is, het is natuurlijk ook zo dat... Er uh, was natuurlijk nog een ander blad, hè? Dat, uh, het weekblad uh, wat uh, ja, er was... Ja. En dat is nu vervallen. Dat, dat, ja. dat krijgen jullie niet meer. Je doet het op de uh, weekblad Kennemerland Zuid. Ja, dat voor Zandvoort. De Zandvoort te heten. Ja. van de pers. Ja, ja. ja, die was eigenlijk hier ook sinds jaar en dag natuurlijk uh, vertegenwoordigd. Ja. En toen wij kwamen in 2005 uh, waren zij de en de Heemskenserkrant was er ook. Dus waren drie. Wij waren de derde. Ja. Alleen wij vonden dat die andere twee waren heel regionaal. En uh, ja, Zandvoort is echt een dorp. Dorp ja, ja. apart zeg maar vinden wij. Ja, ja uh, nee, dat is ook zo. En uh, zo, zo doen hebben wij die krant gebracht als een echt lokale krant. Dus niks regionaal staat er bij ons in de krant, alleen maar lokaal. En dat is eigenlijk ook heel, heel duidelijk ons sterke punt gebleken. Ja alles wat er afspeelt in Zandvoort... of wat Zandvoorters ergens anders doen. Dat is het. Precies, we volgen de Zandvoorters, ja. Dus als die inderdaad iets heel moois mee maken in China... dan doen we daar graag verslag van. wordt wel een dingetje met... de verslaggever wil daar graag naartoe, maar dat... Ja, dat gaat niet lukken, hè? Dat lossen we graag anders op. Met foto's lukt het toch ook al? Daar komt dan de kruisvercijfer met internet natuurlijk, hè. Daar kan heel veel... Dus dat en, en daarin moeten we ook een, een, een factor gaan spelen op internet. Ja, wanneer gaat dat nieuwe, dat is 1 september, hè? Dus dat de, de, dan gaat ja, maar het Ja, toch nog 4 september dan valt hij voor het eerst in de bus. Ja, en ja. ja, ik denk dat het eigenlijk niet zo heel schokkend is voor de lezer zelf. Ze zullen het. Is dat is dat er ook goedkoper om, om zeg maar, een, een bestaand formaat te gebruiken ten opzichte van het formaat wat nee, er eerder nee, was? Nee, nee, dat maakt niks nou, uit. Het gaat ons uh, ietsje meer kosten. Het is gewoon het papier, is het duurste van het hele uh, drukconcept. Ja, dus er zit natuurlijk ja. meer papier in. Dus er zit meer papier in. Dus het wordt uh, wel ietsje duurder voor ons. Maar aan de andere kant, we gaan uh, uh, proberen. Tenminste, we hebben gesprekken met de omliggende kranten. Uh, die ook een formaat hebben en waarmee we uh, advertenties kunnen uitwisselen. Ja, dat, dat, wij zijn natuurlijk heel precies. lokaal, dus we hebben echt alleen maar lokale advertenties in feite. Maar er zijn ook uh, lokale advertenties die eens in Haarlem willen uh, adverteren. Nou, dat kunnen wij dan vanaf 4 september ook verzorgen. Ja. En andersom, uh, advertenties vanuit Haarlem die graag wel in Zandvoort willen uh, doorplaatsen. Ja. Daar, uh, dus daar heb ik een samenwerking met uh, Haarlem, dit weekend heet, de krant. En die komt in Groot Haarlem in uh, de hele regio. Dus dat is eigenlijk ook een meerwaarde van het nieuwe formaat. Ja. Zijn er nog dingen die je mist in die krant waarvan je denkt van nou daar zou ik eigenlijk wel uh, aandacht aan willen besteden. Maar het lukt ons niet om daar de juiste mensen voor te krijgen bijvoorbeeld die dat kunnen doen. Uh, ja, er zijn uh, eigenlijk elke week, uh, de, de gebeuren, er gebeurt van alles in het dorp. En er zijn dingen die je oppikt, waar je dan wat dieper op ingaat en een artikel van maakt. En er zijn dingen waar je, nou, een ziet iets over meldt of, of soms helemaal geen ruimte voor vindt. En dan heb je altijd achteraf van, hadden we het toch mee willen of kunnen nemen? Of hadden we dat punt nog wat dieper kunnen belichten? Ja, zo kritisch blijf je eigenlijk altijd. Maar zijn het, um, is het dan omdat mensen zich dan niet bij jullie melden met een bepaald onderwerp? Of dat je dat dan achteraf het hoort? In is geval, ja, het is heel divers. Ja. Uh, het is ook wel eens dat, dat we iets horen dat we van nou ja uh, we moeten keuzes maken ja, we, we, we, we nee, hebben klopt. een krant uh, die betaalt 50% de advertenties en 50% de redactie ja. dus ja als je 16 of 20 of 24 pagina's hebt dan op een gegeven moment zijn je redactiepagina's vol, vol. zeg maar. Ja. En uh, ja, er staan ook heel vaak dingen in dat ik denk... nou, het is voor mij niet interessant, maar het is wel voor de lezer interessant. Ja. Dus het moet divers blijven. Ja. En daarom moet je altijd keuzes maken. Bij ja, zoals die dorps, uh, he, de, de dorpsgenoten, of hoe heet het, uh, ja, van de -dorps ja, dat? Vind ja, jullie de dorpsgenoten. Ja, dat vind ik echt ja, hartstikke ja, leuk. Altijd, dat altijd, lezen lezen. altijd leuk om te lezen. Ah, dat blijft lezen. ook, en, dus, die loopt al heel lang. En uh, maar er, je er zijn natuurlijk genoeg antwoorden. Dus ja. uh, de, die is een onuitputtelijke bron, ja. bron die jullie hebben om daar mee bezig te zijn. Ja, gelukkig wel. Er is altijd genoeg te vertellen over onze fraaie badplaatsen. Ja toch, er gebeurt genoeg. Ja. Kijk ja. maar wat we hiervoor als onderwerp hebben gehad. Precies, hè? Het circuit. Ja, ja. Dat is toch ja, wel heel uh, bijzonder wat er nou, gaat dat gebeuren. Is ja. Dat is mooi. Ja. Dat is ook mooi de samenwerking tussen circuit en zandvoer. Nou, het laat een, uh, uh, ja. is al vaker geprobeerd, maar laat het nu eens echt een start zijn. Uh. Ja. Ja, het voor de, het voor de, ziet de toekomst ziet het er goed, uit. Uh, het er goed uh, uit. Uh, uh, uit. Mensen zijn erg enthousiast. Dat is ja. wel heel fijn om te zien. Ja. Ja. Om te ja, dat geeft ons weer schrijfwerk straks. Houd elkaar in stand. Goed, uh, Gilles. Uh, we gaan het meemaken. De eerste uh, aflevering is 1, 2, 3, 4 september. Hoe komt die uit dan? Hè? Klopt. Ja. Ja. En dan, uh, gaan we, zien we gaan nieuwe... nog twee weken op de oude voet. En dan uh, gaan we over. Maar we zijn natuurlijk achter het scherm al lang aan het oefenen. Ja, en, uh, twintig, alle pagina's zijn al Het is ook wel belangrijk dat mensen weten dat het een ander formaat is. Dat ze dus niet denken van is iets uh, dat willen we niet lezen, dus het is opletten. Nee, maar het blijft een uitstraling van een zandvoortskrant. krant. Ja, klopt. Maar ja. uh, ja. ja. hij zit uh, altijd ja. bij een andere krant in, hè. Dat, dat is altijd een beetje link De, de, de bedoeling ik. is dat het andersom is. Ja. Maar dat ligt aan de bezorgers, dus uh, die ja. moet uh, ja. blijvend ja. worden opgevoed. Hè. De ja, ja. ja, moet om de rest. Om ja, de nee, rest, ja. Ik zie die nog een keer in zegt, in Alle en bezorgers even ik. luisteren. Ja, precies. Bij deze. Ja, We gaan een muziekje draaien, zie ik. We gaan muziek draaien. We gaan American Pie van Don McLean draaien. bedankt en we zien elkaar helemaal vervelend. Oh, gaan we dat doen? Oké. Okay. In elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. Het was een ingelaste uitzending, hè? Met ja. het, het, het nummer althans. Ja, althans, het was het over van helemaal van Veen. Tegenover ons, Nick Meijer, burgemeester van Zandvoort. Fijn Nog dat, steeds. Ja, dat u er bent. Goedemorgen, ja, ben Goedemorgen, luisteraars. Ja. Dit is een grapje, hoor. <laughs> ja, heel fijn. We gaan het hebben, Irene, over ja. een apart onderwerp. Ja, de, de, er is een, uh, een actie, of tenminste, er is iets gestart. Het is uh, de buurtauto's stop woning inbraken. die ook in Zandvoort actief is nu. Ja. Uh, ik, ik las net even dat het... Uh, 38 gemeentes zijn die daarmee bezig zijn. En uh, ja. wij zijn één van die gemeentes. Ja, dat is de, de 38 gemeenten, dat, wordt eigenlijk de, dat is de begrenzing van de nieuwe politie regionale eenheid Noord-Holland. De politie is sinds uh, dit jaar in één uh, eenheid in Noord-Holland gegaan. Behalve Amsterdam en uh, Gooi en Vestreek. Dus het al het overige wordt door de regionale eenheid Noord-Holland aangestuurd. Ja. En uh, wat wij zien, niet alleen lokaal maar ook regionaal en landelijk, is dat een aantal jaren woninginbraken gewoon toenemen. Kennelijk is het gewoon uh, bij een bepaalde groep mensen, ik kan het eigenlijk niet anders noemen, ja. populair om zich uh, met hun tengels aan spullen van een ander te zitten. En wat je merkt, en dat, dat heb ik zelf ook wel eens ervaren, maar ik hoor het ook van mensen, als, je, als er wordt ingebroken, met name als je daar bent en slaapt, en je merkt dat later, dat heeft een enorme impact op mensen. Ja. Dus wat wij doen, wij als overheid, en dat is niet alleen een gemeente... maar dat is ook de, de, de landelijke overheid en de politie en het openbaar ministerie... daar worden, leggen we heel sterk het accent op preventie. En dat is wat we met deze actie ook weer proberen. Steeds weer iets nieuws om bewoners ervan te doordringen... dat zij zelf ook uh, alert kunnen zijn. Well, iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid in, in ja. dit geval. Ja, ja dat, dat is ook zo. Maar, maar wat je merkt is dat mensen, um, als het goed gaat, gaan ja, mensen in een het. bepaalde fase en dan zijn ze, ze niet zo... Alert. makkelijk. Ja, en dat is op zich hartstikke goed. Want het is natuurlijk je eigen erf, je eigen huis. En daar wil je ook niet zo krampachtig in leven. Hè? Want dat, dat, dat is de andere balans. Dus die, die moet je ook steeds bewaken, vind ik. Dat we niet doorschieten en een angstcultuur creëren. En de kracht van een dorp is ook, ja, ik ben in een opgegroeid. Ja, je komt daar achterlangs. Bij de ja. achterdeur, bij wijze ja, ja, van spreken. Bestaat, ja. En die staat open. Alleen, in deze samenleving moet je daar steeds over afvragen. Kan dat nog op dat moment? Ja, ja. Of moet je net even iets scherper zijn, zonder dat je krampachtig wordt? Want dat, dat is iets wat je niet moet willen. Je moet mensen die beleving laten houden van vrijheid in hun eigen, eigen huis. Die onbevangenheid die daarbij hoort. Maar ook wel die alertheid. Want we hadden ook last van insluipers. Ja. ja. Die achterom, zeg die maar. Achterom, of we net een raampje open hebben. Maar die zien mensen misschien aan de voorkant zitten. En exact, denken van nou, ik zo kan gaat even het gewoon. Naar binnen zo zo simpel is het. Ja. En dan, dan uh, rousen ze even in één minuut gewoon een aantal belangrijke spullen weg. Kijk, en als je iPad wordt gestolen, dat is dan vervelend. Maar hier, hier voor mijn luisteraars ligt een mooi horloge. Oh. Daar kan misschien een hele dierbare connectie nee, ja. aan zitten. Ja. En, en als je dat wordt gestolen, kijk die ja. aarde. Ja. Het is mij overkomen. Waarde, het is ja, precies, Het is mij ja, ja, dat kan is. Niet uitleggen. Ja, precies. En, en, en dat, is, dat is wat er inhakt bij mensen. Ja. Dus ja, ik, ik word ook boos als mensen aan mijn spullen zitten. Ja. Zo simpel is het. Ja. Maar ik, ik vind het ook wel heel lastig. Want nou, het, is, het is mij uh, twee jaar geleden overkomen. Ik, uh, ik uh, liet mijn slaapkameraam altijd op een kiertje staan. Omdat, nou, ik hou van frisse lucht. Ik woon in een afgesloten circuitje voor mijn ja. gevoel hè, dus het is op de kop van de Zeestraat en mensen moeten echt uh, je moet twee deuren door je moet twee deuren ja, door ja, om bij ja. mij binnen te komen ja. en toch zijn er dus mensen die in een in echt ik ben dus heel even naar de Dirk van der Broek geweest... omdat ik dacht van... oh ja, ik moet even naar de Dirk. Nou, dat is ja. bij mij om te doen. Ik ben misschien 15 minuten weg geweest. Dit is twee keer reclame luisteraars. Ja, dat is wel twee keer oh, Sorry. Nee. <laughs> heb ik niet over naam ja, maar Maar het is, maar, het is zo, basaal, dus zo Zo snel ja. zijn ja. ze. En, en ze hebben ook... De, de, de, het zat in een potje. Het was het, was het, het, het he, de, de spulletjes van mijn moeder. En, de, en van mijn vader. Een ring van mijn vader ja. die ik van hem had gekregen. En een ring van mijn moeder die van haar was geweest. De rest praat ik dan nog niet eens over wat ik heb gekregen en wat dus ja. ook weg is. Het was een potje waar goud in zat. En ze hebben dus echt alleen dat potje meegenomen. dekseltje lag ernaast, naast, Notenbeen. Ze ja. hebben gekeken. Oh ja, hup, weggenomen. Ja. En, het, en het was weg. Ja, en, en het verrangen daarvan vind ik dat ja, het de eerste drempel is al dat je aan andermans spullen durft te komen. Hè? En, en het, het domein van iemand anders ja. durft binnen te treden zonder te worden uitgenodigd. Want ja. dat, dat moet toch de kern van onze samenleving zijn. Ja. Maar het tweede is die hoge emotionele waarde. Kijk, op op de markt brengt zoiets een paar tientjes op. Dat vind ik dan helemaal de, de discrepantie daarin. Dat, dat dat besef gewoon weg is wat je er allemaal mee doet. En dat betekent ook dat je... Ja, het, het, het gekke van deze campagne is ook dat wij ook moeten opletten. Wij, wij geven die mensen ook een brief mee, van, een brief van mijn kant om. Waarin we legitimeren, want u kent inmiddels de babbeltrucs. Ja. Dus er zijn ook andere teams die ermee bezig gaan. Die zich ook presenteren als. Dus deze mensen zijn ook geïnstrueerd. We laten de brief zien, we blijven aan de deur, we komen niet binnen. We praten puur over veiligheid en wat ja. kun je zelf doen. Ja. Dus iedereen die wordt geconfronteerd in deze weken met een auto of iemand die zegt van joh, ik kom over veiligheid praten, vraag niet dat binnenlaten. En ook niet binnenlaten, want dat is helemaal niet de bedoeling van deze actie. En dat is weer de rare van zo'n actie. Je wilt het goed doen en je wordt onmiddellijk moet je ja, nadenken over, over, over de andere kanten. Ja, ja. ja, maar deze maatschappij zit natuurlijk vol met uh, lieden die, uh, ja, die duidelijk niet waard zijn om in deze maatschappij rond te lopen. Dus, uh... Ja, die, die het mijn en dein, uh, niet zo nauw nemen. En het is maar een klein percentage. Hè. Laten we dat altijd voor ogen houden. Ja. Want de kracht van deze samenleving is dat de overgrote meerderheid dat gewoon wel doet. Ja. En, en daar moeten we scherp op zijn. En, en deze actie hopen we dat we opnieuw even voor het voetlicht te brengen. En ik ben ook blij dat we ja, vroeg in Zandvoort ermee kunnen beginnen. Ja, de, de start is vanaf 18 augustus. Dus ja. eigenlijk vanaf maandag is dat. Ja. Ja. En dan gaan we het eerste bezoek doen. En daarna daar ga ik natuurlijk voor de show mee, want dat snapt u wel. Want ja, de, de, de, de, de inhoudsmensen die kunnen dat veel beter. Hoe lang duurt het? Um, we gaan uh, drie keer drie dagen uh, door Zandvoort heen op wisselende tijden. En uh, daar worden steeds dan straten. Want het, het, het, het, je kunt niet zomaar een complete wijk pakken, omdat ze echt huis aan huis bij langs gaan. Dus dat vreet tijd. Ja. Dus we pakken steeds een paar straten waarvan we uit het verleden zien van daar zijn relatief vaak. Ja, ik wil zeggen, inbrakers. dat is dan echt wel heel ja. specifieke ja. uitgekozen plekken. waar ja. mensen zeg maar, wat vaker uh, problemen ja. hebben gehad met inbraken. Okay. Ja. Dus dat ja. niet iedereen denkt van: oh, ze komen bij mij ook. Nee. Dat is... nee. En als, als mensen vragen hebben, dan kunnen ze bij ons op de website, maar ook de politie bellen. Dat kan altijd. En wat wij ook doen, is aan het eind van het jaar hebben we weer een, een voorlichting. Net als begin dit jaar hadden we voor Wijk Zuid, was dat een voorlichting. Waarin we mensen uitnodigen op het raadhuis. Waarschijnlijk gaan we dan nu naar Noord, maar dat doen we dan bij Pluspunt. Om in de wijk zelf te zijn. En als, als dat lukt, nodigen we ook een ex-inbreker uit. En die vertelt een verhaal, maar die gaat daarvoor door de wijken heen. En die maakt foto's en die, die, foto's en die laat gewoon zien ja, ja. wat hij ziet. Ja, het is echt dat, dat erg is echt hè, wat, er, wat er kan. Want ik heb wel ja. al, er is ook een programma op tv geweest over een inbreker die dan, dat ook echt deed. Hè? Die ging ja. echt met camera erbij ja. uh, inbreken om ja. te ja. laten zien hoe makkelijk het is om bij mensen en hoe binnen snel te komen. Je even, hoe snel je in een minuut ja. dingen uit een huis kunt halen. Ja. Je kunt zich dat niet voorstellen. Het is waanzinnig hoe snel dat gaat. Ja, nou, wel apart. Hè. In het begin van het interview zei u over de samenwerking van de politie. Hè? We hebben nu echt een grotere regio. Ja. Heeft dat duidelijk voordelen met, met dit soort acties? Uh, ja, deze actie wel. Want die wordt geheel betaald door een stevige subsidie... van het ministerie van Veiligheid en oh, ja, Justitie. Ja, ja. En, en die, hebben er ook, die hebben ook het overzicht landelijk. Dat is belangrijk om uh -huh. te kijken van waar zitten echt hotspots en waar minder. En die hebben ook de budget om dat dan goed uh, aan te jagen. En daarmee pakken zij ook een stuk van de verantwoordelijkheid. En wat zij ook zeggen, ja, maar je moet het lokaal overnemen. Want wij zijn in staat als lokale overheid, als gemeente... ...die verbinding met onze inwoners dus gewoon het makkelijkste te maken. Te maken. Te maken. Ja. Ja. samen met de politie, want dat is gewoon een tweeënheid. Ja, oké. Nou, dat, is, dat is helder. Dat is, is er ook uh, iets te zeggen over... Bedoel, het, je, je zei het heel bescheiden en wat, wat breed over... Uh, ...dat er een groep mensen is die vindt dat ze uh, dit soort dingen moeten doen. Is er ook... Uh, een kwalificatie te maken over uh, in een bepaalde leeftijd, uh, een bepaalde achtergrond. Uh, zijn, he, de mensen hebben vaak het idee dat drugs uh, een, een reden is... omdat mensen snel aan geld willen komen en dat dan ook snel ja. kunnen verkopen... en dan ook snel hun drugs uh, kunnen scoren. Ik, ik durf het niet, uh, niet te zeggen. Um, ik ken namelijk de, de achtergrond ook niet. Wat je wel ziet is dat het, um, dat het in golven gaat... En dat heeft uh, te maken met het feit dat de, de samenleving is heel open geworden. En dan zie je ook groepen mensen. En dat varieert van uh, uh, groepen Nederlanders, groepen Engelsen soms, groepen Roemenen, groepen Polen, uh, groepen Italianen. Noem ze allemaal maar op. Maar het, in, in al die landen uh, heb je gewoon een bepaald uh, typologie mens wat vindt van... nou, nu ga ik gewoon een strooptocht organiseren. Nou. En dat vind ik wel het mooie van de landelijke politie. Is dat we nu uh, sneller kunnen zien waar het spoor heen gaat. Omdat die verbindingen korter zijn. En ook kunnen kijken van, hey. een soort kunnen. En dan gaat hij daar komen. Er gebeurt van je kunt hem onder mijn op die manier. Oh. Ja. Uh, dus daar, daar wordt wel heel sterk ook op ingestoken. Want als zo'n spoor van, van inbraken en insluipingen door het land gaat... Ja, dat, dat, dat trekt een spoor van vernieling bij mensen. Ja. Gewoon vooral uh, immateriële. Dus, dus daar wordt ook echt massaal op ingezet. Ja, ik, ik heb wel eens uh, iets gelezen over een groep... Uh, ik zal niet uh, het land noemen waar ze vandaan komen... maar die komen dan ook hier werken... Met die hele groep. Ja. En terwijl ze dus aan het werk zijn... Uh, hebben ze ook een soort plundersysteem. Uh, waarin ze bij mensen dingen weghalen. Achterom uh, weghalen. En ja. zogenaamd eerlijke klussen komen doen. Het, het, je kunt het gewoon niet bedenken wat allemaal uh, bedacht wordt, wordt. wordt bedacht. Ja. En dat is, dat, dus je dus moet ook niet de illusie hebben dat je alles voor kunt zijn. De kunst is dat wij steeds met elkaar die alertheid hebben... om daar op voorbereid te zijn. Ja. Door de communicatie ja, met, met de korps ook. En, en dat, dat zie je wel gewoon uh, toenemen en in een goede zin ook groeien. We moeten niet de illusie hebben dat we inbraken tot nul kunnen terugbrengen. Nee, het, het moet op een, het, het klinkt gek hè, dat je dat zegt, op een acceptabel niveau blijven. Ja. Uh, maar, maar dat is inherent aan het gegeven dat het een maatschappelijk verschijnsel is door de eeuwen heen. Ja. Nou, dat is natuurlijk zo. Het is niet van deze nee. tijd. Nee, het, het, het is altijd al zo geweest. Ja. Dus de gunst is om het een, op een beperkt niveau te ja. houden. En, en dat, dat schiet uh, af en toe gewoon veel te veel omhoog. En dan moet je echt er bovenop zitten. Ja. Nou is er in Haarlem een hele groep uh, uh, jongeren... Uh, waar men uh, probeert uh, de klauw in te krijgen. De top 25 waar ik over gelezen heb. Dat, dat hebben we in Zandvoort niet. Hè? Er is hier niet een, een hele grote groep... Nee, jongeren waarvan men nee. denkt van nou, daar moeten ja, ja. we iets aan doen. Wat, wat je hier wel ziet is dat op het moment dat Amsterdam en Haarlem aan het knijpen zijn en uh, aan het stevig aanpakken uh, dan, dan moeten wij ook alert blijven, want je ziet een verschuiving anders ja. komen. Ze moeten ergens naartoe. Ja, ja. En, en ook dat is weer plezierig dat die verbindingen tussen de politie goed zijn, uh, want ons team staat heel dicht tegen het Haarlemse team aan en kent dus ook zijn pappenheimers en als die hier worden gesignaleerd dan gaan wij ook net een tak Scherper. Ja, ja. Ja. En dat is wel het voordeel van het dorp... Uh, wij herkennen ze vrij snel. Ja. Dat kan in Haarlem en Amsterdam nog wat anoniemer. Niet met die top 500 en die top 25 aanpak. Want nee, daar ja. wordt er echt gericht op foto. Wordt iedereen geïnformeerd. Dat is er mm. een. En die krijgt uh, speciale aandacht. Een VIP-klant kun je dat noemen. <lacht> hè? Ja, ja, ja. Ja. Dan ben je een very important person. Voor de police. Er is natuurlijk uh, heel mooi weer geweest op het strand. Uh, ja. uh, of tenminste op het strand niet maar in Zandvoort. En in, in Nederland überhaupt. Uh, we hebben andere jaren op het strand uh, nog wel eens uh, ook groepen gehad die uh, een, een bepaalde beweging over dat strand maken. Ja. Afleidingsmanoeuvres maken. Waardoor er dus ook uh, dingen gebeuren. Dat is dit jaar niet... Uh, Voor de uh, luisteraars thuis, ik klop het af. Maar het gaat al een aantal jaren goed. goed hè? Ja. Ja. En dan, ook daar is de kunst om uh, in het voorseizoen zodra je de signalen krijgt, alert op te zijn en tegelijk gelijk bovenop te zitten. Ja. En dat, dat is ook een, een, een, een slag geweest die we met z'n allen hebben moeten maken. En dat kan je niet als politie alleen, dat kan je niet als gemeente. Alleen ja, dan, dan moet je, je, je het doen, met gezamenlijk met, ja. met stevige aanpak en park doen met, en dat ze het ook weten precies. Ja. Dat is de ze weten jongen, kom je hier, je mag, het gaat hier om gezellig uitgaan met elkaar. Ja. En natuurlijk zijn we geen watjes, zeg ik altijd. Maar er zijn wel degelijk elementaire grenzen Tuurlijk, ja. waar je niet overheen moet, want anders kom je ons tegen. Ja. Dat is natuurlijk wel apart. Ik woon zelf aan de boulevard. Ik heb, ja, je zit toch vaak in de zon naar buiten te kijken. Ja. En de manier, de, de momenten dat er wat aan de hand is, dan gaat het vanuit de politie zo rap en zo snel. Snel, over het strand, over het fietspad. Ze zijn overal heel snel daar direct bij. Dus het wordt wel in de kiem gesmoord. Ja. Dat, uh, dat... Nou, en, en dat is de kunst. Ja, wel Want wel. het is maar een kleine groep. Hè, nogmaals, ja. die dat doet. En die groep die vertelt het ook weer verder. Van ja, oh ja, ja je maakt hier weinig kans. Ja. Ja, is... En um, nogmaals, u en ik en onze luisteraars thuis verwachten van de politie... dat ze vriendelijk worden bejegend. Ja. Zo zijn de politiemensen ook opgevoed. Ja, ja. Alleen die politieman en vrouw die moet ook flexibel zijn en ja. schakelen. Maar ook een inschatting maken. En dan zit hij soms ook wel eens ernaast. Van, oh ja, nee, die moet even een hele duidelijke aanpak hebben. Ja. Maar dat is een andere manier. Als dat bij u en ik gebeurt, dan hebben wij zoiets van... Oeps, wat gebeurt hier? Ja. Uh, dus die politieman, ja, we weten, waar ook die wel van, en he? wanneer niet. Dus ja. het ja. is een buikgevoel waar je ze ook op moet uh, alert van laten zijn. Ja, dat je soms moet doorpakken. Ja. En als je dan ernaast zit, dan moet je ook zo ruidelijk. kunnen zijn, jongens, ik zat ernaast, maar dat kan een keer gebeuren. Ja, het het maar dat dan vraagt het wel van dat je excuses zegt. Precies. Ja. Als je het uitlegt, dan snappen mensen ook wel hoe ja. dat ontstaat. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat zie je ook wel terug in de samenleving: dat daar meer waardering voor ontstaat. Scheelt het ook dat er politieagenten op fiets nu actief zijn? Op mijn betreft dus... nog te weinig. Ja, want dat is natuurlijk wel een manier om heel snel ja. te kunnen reageren. Wat is het op grote fietsen. voordeel van wandelen en fietsen? De politie heeft een groot gebied hier te bedienen met een paar mannen. Dat is echt uh, gewoon net wat te groot vind ik zelf. Dus die hebben die auto ook wel nodig. Maar achter, in een auto zit je achter glas. Je bent veel slechter zichtbaar en veel minder herkenbaar. Ja, die auto natuurlijk wel. Maar je kunt niet ja. zien of er 1, 2, 3. En 4 minder wendbaar, want je bent flexibel. Ja, ik op ik kan, nee, het moment dat het druk is, dan en moet je op de die precies, fiets makkelijk. Op de fiets. En lopend, je bent bijna aanraakbaar. En daar zit ook de kracht van de politie in. Niet alleen dat vriendelijke, maar ook dat stevige. Ja, ja. Dat als ik u eens in de poppetjes dat, van uw dat, ogen dat, kijk. Dat precies, dat signaal. Dat, dat je, je te je weinig, dat, dat, nog, nee. dat vind ik inderdaad waar ik, ben, ik ben op vakantie geweest naar Costa Rica. Ik was, dat uh, nou, is natuurlijk wel een hele grote stad. Maar sowieso in dat land zie je veel politie op straat. Nou. Mensen lopen, ook op fietsen inderdaad. Overal is er wel een keer, en dat is natuurlijk heel erg preventief. Dat werkt um. fantastisch. In dat land ongetwijfeld, ik ben er zelf in Nederland niet zo'n voorstander van. En niet te veel. Exact. Niet te veel. Uh, want de, de zichtbaarheid van de politie vind ik nodig op het moment dat het echt nodig is. Dat zeg ik ook tegen mensen, uh, want mensen denken, en er zit een stukje, zit daar wel in, maar, maar lang, niet, lang niet in die massa als we zelf geloven, als je op elke hoek van de straat een politieagent neerzet, voor mijn gevoel gaan we dan in een samenleving terechtkomen die wezenlijk afwijkt ja. van de, de, de brede Nederlandse ja. samenleving uh, waarin we gezamenlijk ja. verantwoordelijkheid ja, hebben. Ja, uh, dus die politie moet er vooral zijn als het nodig is. Als het nodig is, bij druktes. En de kunst is, precies met de voorspellende waarden die we kennen van ons dorp en de evenementen. Heel veel evenementen is het gewoon echt niet nodig. Dan kan je met twee politiemensen af. Maar sommige evenementen, dan moet het tandje erbij zetten. Met wat beveiligers, zodat je zichtbaar aanwezig bent. Dat spreekt de ervaring ook, hè? Ja, ja, ja. en dat, dat is waar je op zou moeten durven te koersen, om... Die andere balans. dat je een politie-samenleving krijgt. waar je ook niet heen wilt. Ja. Dus dat is steeds het evenwicht. dat we willen bewaken. Ja, nou, dus in achterhoofd houden van het is een taak van ons allemaal. Hè? Ja. op te letten, te kijken. Ja. En, ja. En, ja. en ook door te geven. Ja. Heel veel mensen zien gewoon dingen. En, en zien dat gewoon absoluut goed. En hun buikgevoel gaat dan zeggen: ja, dit klopt niet. Maar vergeet het dan het gewoon door te geven. Ja, je moet het wel doorgeven. Want die informatie. die is informatie is zo belangrijk om dat te delen. Ja, ja klopt. Want uw, uw ogen en oren zijn. Echt voortreffelijk. Ja, ja precies. Nou, ik, ik vind het wel een heel... mooie uh, afspraak. een mooie afslaat mooi, uh, uh, ook dat, uh, Fijn dat wat. het gebeurt. Ja, Bedankt gedaan. voor uw komst, ja, meneer Meijer. En uh, ik hoop op een zonnige zondag. Dat hopen wij ook allemaal. <laughs> ja. Ja. Gaat vast wel komen. Als het ja. goed is, gaan naar de Beautiful People. slaat sluit mooi aan. Melanie. Melanie. Ja. Nou, hartstikke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 It isn't right We never met before But then We may never meet again If I weren't afraid Take care of me. Maybe I'll take care of you. Beautiful people. De imker. En gedeeltelijk ingevoeld door... Uh... Goed, wij zijn weer terug bij het ja. antwoord in Hotel Hoogland. En uh, inmiddels heel enthousiast tegenover ons, uh, Debbie Thomas, die ja, ons van alles gaat vertellen over het Fair Food Festival op de Safari Club. Morgen. Dat klopt, ja, morgen ja. alweer. Morgen, de 17 augustus, om 11 uur. Een Fair Food Festival, ja. Als je dat gaat ontleden, dan denk je van ja, ik begrijp wel iets wat er gaat gebeuren. Maar ga daar eens wat dieper op in. Wat gaan jullie nou doen, morgen? Nou, wat gaan we nou exact doen? Uh, allereerst, Fairfood is ontstaan vanuit een passie voor koken, maar ook voor eerlijk en gezond eten. Ervan uitgaande dat eten niet alleen iets wat mensen samenbrengt, zeg maar, maar ook echt gewoon direct bijdraagt aan jouw gezondheid. En uh, ja, er zijn heel veel foodfestivals food tegenwoordig. We hebben Rollende Keukens, we hebben Raw Food Festival bijvoorbeeld, Food Film Festival, ook wel heel erg bekend. Uh, wij willen echt ingaan op het gezonde aspect en ook echt eerlijk eten uh, laten zien aan mensen. Dus wat gaan we dan doen morgen? We hebben morgen bijvoorbeeld uh, workshops. We hebben lezingen uh, over verschillende thema's. En we hebben natuurlijk heerlijk eten. Dus we hebben marktkramen die verschillende spullen verkopen. Uh, we hebben ook natuurlijk uh, de welbekende foodtrucks... die heel erg uh, in opmars zijn in Nederland. Dat is eigenlijk een beetje beknopt wat we gaan doen. En we hebben natuurlijk echt hele leuke artiesten... die bij ons komen optreden. Oké, okay, dus we hebben echt een heel, uh, het is een feestje met, waar je nog wat kan leren, zeg maar. Hè? Precies, ja. ja. Nee, dat, dat eerlijk eten, kun, kun je daar nog iets uh, extra's over zeggen? Ja, wat er natuurlijk heel erg uh, in opmars is... Uh, is het eten wat wij uh, met z'n allen in de supermarkten kopen. Hè? Eigenlijk het eten wat makkelijk voor handen is. Dat is gewoon uh, ja, vaak niet gezond. Hè? Er zitten vaak verborgen e-nummers in ons eten... die uh, ja, blijken heel erg schadelijk te zijn. En wij uh, hebben bijvoorbeeld ook veel informatie verkregen van Foodwatch. Dat uh, is ook erg goed uh, om uh, die website eens te checken. Die geven heel erg veel informatie over wat nou eigenlijk wel gezond is en wat niet gezond is. Ja. En ja. Uh, nou ja, eigenlijk is bewezen dat heel veel E-nummers gewoon uh, ja, direct in verbinding staan bijvoorbeeld met verschillende kankersoorten. Ja. En, en zelfs bij kinderen. Dus, uh, er is eigenlijk zoveel verborgen wat dat betreft, wat mensen zich absoluut niet bewust zijn. Ik, ik ging ja. laatst uh, naar een, uh, een bar en uh, daar lag uh, mama brood. En toen dacht ik... Dus ik vraag aan die mevrouw... Ik zeg, god, dat is mama brood? Yeah. Dat is dus bij een echte warme bakker. Hè? En die zegt van... Nou, dat mama brood... Daar zitten geen uh, uh, kleurstoffen in. Geen toegevoegde... Uh, en toen dacht ik... Hè? Volgens mij moet je bij een warme bakker toch altijd uh, gewoon uh, brood krijgen... waar Vergeet geen rommel ja. in zit. Maar dat is dus echt iets wat mensen zich niet bewust zijn. Dus is dat ook, zijn dat ook dingen die jullie uh, ja, laten zien? Dat zijn thema's die wij ook bespreken. We hebben bijvoorbeeld ook Annette ter Heide te gast. Uh, ook wel een welbekende hier in Zandvoort. Annette die heeft een bedrijf fysiekostvoeding. En zij is een uh, orthomolicaire uh, therapeute. Zij geeft dus echt advies over wat echt eten is, wat voedsel is, zij zal morgen dan ook uh, twee workshops uh, daarover geven. En uh, ja dat soort uh, onderwerpen daar ook uh, in meenemen. Ja, ja het, is, het is heel grappig. Je wordt het op een gegeven moment bewust. Ikzelf ik had een paar jaar geleden, toen kreeg ik van een uh, vriend die had een tuintje. Zei, ik heb al een dijvie over, wil je dat hebben? Zei, ja, dat is goed. Dus Ik, nou, ik ben zelf kokkerel graag, dus ik ga dat maken en je denkt van, dit smaakt heel anders. Ja, klopt. En dat, dat is een wel heel vreemde gewaarwording... Ja. als je denkt dat het iets wat hetzelfde eruit ziet... totaal anders kan smaken. Ja. Ja, ja, klopt. Als je dat gaat vergelijken... en ook uh, de zogenaamde afgedankte groentes... die bijvoorbeeld gewoon niet in de supermarkt worden verkocht... omdat ze net eventjes uh, er raar en vreemd uitzien. Zeg maar bijvoorbeeld ja. een tweebenige wortel... of een uh, kromme komkommer. Ja. Trouwens ook een hele leuke organisatie, Kromkommer. En uh, ja, dat is ook heel erg in opmars. Ja, bijvoorbeeld in Frankrijk uh, laten ze tegen... Tegenwoordig de afgedankte groentes alweer toe in de supermarkten. Ja. Maar uh, daar betaal je dan gewoon als consument iets minder voor. Prima. Prima, waarom doen we zoiets in Nederland ook niet gewoon met z'n allen? Waarom gaan we Alsof al dat het voedsel weggooien? Alsof minder smaakt wegraaien? dat een komkommer ja. niet recht is. Dat wat Het en... speelt natuurlijk nu, nu heel erg met de boycott naar Rusland. Waarin ja. dus heel veel groente over is. Tomaten. En dan hoor je dat, dat verhaal over doordraaien. Ja, dan staat mijn verstand stil. Want de, de, in heel Nederland zijn er zoveel mensen die, die, die iets niet kunnen kopen. Maar nou, geef het maar aan de voedselbank. Dat Alles maar onder het motto van economie gezet. Maar, maar dat is eigenlijk niet normaal die prijzen hoog houden. Ja. Dat gaat natuurlijk nergens over. Uh, er zijn mensen die nog steeds omkomen. Kijk wat er allemaal aan de hand is in Syrië, in Oekraïne... en, en al die andere landen. Uh, eigenlijk, als we met z'n allen gewoon zouden samenkomen... op deze aardbol... dan zou er helemaal geen honger moeten zijn. Nee, Absoluut ze, ze, ze niet. Dat is allemaal niet nee, nodig. Klopt. Ja. Nee is niet nodig. Dus dat zijn inderdaad beweegredenen om uh, um Fairfood Festival op te richten. Ja. Uh, wat ik uh, organiseer samen met mijn man, die chefkok. En uh, ja, wij zijn sinds uh, okay. september pas eigenlijk weer terug in Nederland. Oké. Okay. Ja. Het is ook uh, een, een leuk programma voor kinderen, zag ik. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Uh, voor de kids hebben we bijvoorbeeld kinderkookcafé Appeltje Eitje. En daar gaan ze echt gezond leren koken. Van, uh, goh, hoe snijd ik een wortel? Maar uh, ze leren ook eigenlijk... Eigenlijk, dat het dus ook heel lekker kan zijn. En daarnaast hebben we uh, leuk springkussen staan. We hebben Inge Smink die komt vegan sminken. Dat is echt puur natuurlijk smink. Uh, we hebben sushirollen uh, die ze leren maken. Fruitspiezen, noem maar op. Genoeg te doen voor die kleintjes. Hebben we ook van tante Ans inderdaad. Komt ook. En ja, we maken gewoon overal zoveel mogelijk gebruik van biologisch en pure ingrediënten. Ja. Dus de kinderen die, die kunnen zich daar vermaken. Terwijl de ouders bijvoorbeeld naar een workshop gaan. Is dat, ja, uh... en heel veel workshops zijn ook samen te doen. Dus uh, bijvoorbeeld het sushi rollen. Dat kunnen mama, papa en de kleintjes gewoon allemaal samen doen. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja. ja. ja dus uh, zeker reden te meer om morgen naar de safari club te komen. Vanaf ja. Ja. 11 uur draait het programma van jullie. En tot uh, in de middag. En er is... we, we gaan, gaan tot negen uur s'avonds helemaal ja. door zelfs. Ja. Ja. En we en hebben een echt een, een, een surprise. Geval. Exact, zag ik. Er komt, uh... We hebben twee surprise acts eigenlijk, inderdaad. En ik ga er stiekem gewoon nog niks over zeggen. Nee. Omdat het echt een surprise act nee, is. Uitlopen, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Maar we hebben natuurlijk uh, ja, genoeg redenen om te komen. En we hebben smiddags ook Amy Perez en Laurent Terhorst van de uh, Voice of Holland staan. Dus er staat genoeg talent op het podium ook. Ah, dus, uh, nou, hartstikke. Dat is ja, Hartstikke goed. Klas, vaderclub Morgen op zondag. Ja, ik uh, zie je waarschijnlijk morgen daar wel. Want ik heel om, leuk, om tot zee. morgen. Ja, Debbie, ja. bedankt. En, bedankt voor je komst. Succes morgen. Graag gedaan, hè. Dank je wel. Ik dat het een enorm succes wordt. Zeker weten. Dank je. Goed Irene, wij gaan even naar de agenda. Ja. En, nou begin jij maar. Dan. Ja, zal ik uh, beginnen. Uh, wat ik heb staan is uh, 2 mei uh, tot 21 december... de tentoonstelling Anne Frank in het Zandvoorts Museum. Vind ik zeker de moeite waard om uh, te noemen. Er is ook een zomerexpo uh, met schilderijen, glaswerk en bronzen sculpturen. Ja, 22 augustus is dan de opening van de tentoonstelling Historic Grand Prix... 75 jaar geleden in 1939, de eerste straatrace. Dus ja. dat, uh, dat is volgende week vrijdag zeker de moeite waard. Ja. Wat ik uh, zeker niet moet uh, vergeten te zeggen... is dat er morgen de open kampioenschappen roken is op het Raadhuisplein. Van half elf tot uh, vier uur. Dat wordt een mooi evenement. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt, want uh, dat is dan wel nodig daar. Ja, en dan hebben we vandaag ook nog de Eneco-lucht. De duinen race van de Watersportvereniging Zandvoort. Ja, nou morgen dus het Fairfood Festival. Ja. Uh, dan is er morgen voor nee, morgen is de Ayuma Summer Sessions van 8 tot 12 uur. Ayuma, dat is op het naakstrand. Even voor de ja. mensen die dat niet weten. En dan aanstaande woensdag voor senioren. Hoe houd ik mijn hersenen gezond? De bibliotheek Zandvoort van 10 tot half 12. 5 ja. euro toegang. Precies. En diezelfde dag is er ook de red carpet bingo voor Ladies only bij Meijer aan Zee. Nou, woensdag ook de kunstmarkt op het parkeerterrein van Center Park tussen 2 en 9. En de jaarlijkse rommelmarkt in Oud-Noord is volgende week zondag. Ja. Tussen 7 en twee. En dan hebben we nog ja, het uh, Spectacolo Sportivo op het Circuitpark Zandvoort ja, Volgend alles, weekend. Alles wat betreft. Ja. Italië en vooral Alfa Romeo. Ja, nog terug te vinden alles op uh, de ZFM-site. Uh, ja. Op de site van en ZFM. De afsluiting uh, van deze uitzending is aan het donderdag tussen 8 en 10. Als ja. u wat gemist hebt, nog eens een keer terug willen horen. Wij gaan bedanken. Ja, bedanken gaan we. We gaan Daniel ja. Leffers bedanken voor de techniek. Dus uh, redactie Gerry Rutte hier van de en Gert. Kijk, Koffie. Yvonne Roosendaal. Bedankt Yvonne. Uh, de presentatie was in handen van Rob Petersen. En iedereen in de ja. Ja, dank je. Yes. Goed, we bedanken Hotel Hoogland uh, voor hun gastvrijheid. Uh, koffie, de thee en het water. En uh, nou, uh, we zien elkaar volgende week weer. Volgende week ben ik er ook weer. Gerry Rut is er uh, volgende week met mij samen. Oké. Okay. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En uh, graag tot de volgende week. U, en uh, Rob, tot de volgende keer. Meindigen met het Amstel. I see